Hoe om te gaan met feestdagen. Wij zijn weer beland in de periode, de maanden van br, september, oktober, november, december. Vanaf september tot en met februari, dat is een half jaar van Agorayim aan de achterkant van het licht, dat, dat schijnt. Ik breng het weer terug in jouw herinnering. We hebben het al geleerd, maar nog een keer, want het ontvlucht van een mens, wanneer die weer in deze periode komt, dan vergeet die dingen, die wij eerder hebben geleerd. Kom je weer in die periode, dan moet er een lampje bij je gaan branden. Hoe was het een jaar geleden, of eerder? Wat hebben wij geleerd van deze periode? Zo'n periode van donkere dagen komt nu. Donker, fysiek, schemering, nacht komt eerder, aanhoudende regen. En ook onze stemming wordt bedrukt, zowel onze lichaamscellen cellen, hebben deze openheid niet meer. Want de hemel is als het ware ook bewolkt. En onze, en onze cellen kunnen niet uitzetten, zij krimpen. Zo is het ook van binnen. Als je het niet bewust aanpakt, dan komen allerlei depressies ter terneer, neergeslagenheid. Allerlei rare gewaarwoordingen, dat zelfs tragedies. Alles wat je je aan, kwa aan kwaad kan voorstellen, komt in deze periode van september tot en met februari. Dat komt als een mens zich niet bewust is van deze tijd, deze periode. Iemand van jullie heeft mij vanmiddag een mailtje gestuurd en gezegd: Ik doe niets aan Joden doen, maar ik voel wel dat het de tijd is van Rosh Hashanah, het nieuwjaar. Dat is een tijd dat alle vier naturen voor de schepper staan, angst aan jacht. Niet alleen Joden weten van Rosh Hashanah, maar de hele wereld komt voor een te staan. Niet per se dat zij een bezoekje aan de synagoge brengen, zoals zij dat doen. Maar de hele wereld trilt eigenlijk op allerlei manieren. Men begrijpt dat niet. Hoe dat komt. Kijk nou, twee jaar geleden of zo was, was het dat juist op de dag van Yom Kippur bekend werd gemaakt. Al die ellende van die Amerikaanse banken. Dat was toen ik dat artikel heb geschreven. Alles ging naar de knoppen. Juist op Yom Kippur was de aankondiging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 Wat betekent deze beoordeling? Let op, het doet er niet toe of iemand religieus is. Iedereen ervaart deze bedrukte, benauwde toestand vanaf september. En het wordt steeds krachtiger, een half jaar lang. je die Kabbalah leren... Begrijpen dat het schijnen van de voorkant pas komt na de correctie van de achoraïm van de achterkant. We gaan eerst achoraïm doen. Eerst komt licht van achoraïm van de achterkant en daarna komt licht van de gar. die eerst in onze kilim bid. Wie dat half jaar consequent opbouwt, met blijdschap deze maanden van duisternis verdraagt, die komt dan tot het licht. Die gaat geweldig ervaren die maanden die volgen, vanaf Adar, de maand, de maand van de voorzom. Dan is er al opluchting. Het is allemaal nodig. We hoeven, niet te, we hoeven niet te zitten wachten van, oh, dan komt er weer voor zomer. En zal het weer lekker warm worden. Nee, want wij leven vandaag. Nu. Nu is de tijd, nu is de tijd van Agorayim van de achterkant. Wij moeten aanpakken leven deze Agorayim geduldig, dankbaar, in blijdschap. Want hier in deze zes maanden van de, van de jaarcyclus, krijgen wij de kracht om steeds naar hogere traptreden te komen. Daarom is er geen sprake van dat een slechte tijd is aangebroken, grijze dagen. Alles, alles is absoluut noodzakelijk voor onze groei. Als iemand dan als het ware mij vraagt, ik heb niets meer met jodendom en tradities te maken. Maar ik voel wel dat Rosh Hashanah komt. Je voelt dan niets anders dan de tijd van Achorijn. Dat je daar een naam aan geeft, dat is iets dat jij hebt aangeleerd. Dat het nieuwe jaar komt. Natuurlijk klopt het wel dat in deze periode ook kalendarische mens. Voor komt. Het is een zware periode, dat klopt, maar alleen vanuit het perspectief van de mens. De speciale dagen en feestdagen zijn gegeven aan de mens. De mens bepaalt deze dagen.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 Dat is voor jullie het begin van de maanden. Jullie moeten zelf die maanden tellen. Daarmee, voor Hashem is er geen maand. In de natuur ook zitten die maanden niet. Nee, het is voor de mens. Aan de mens gegeven. Wie zegt dat het nieuwe maand is? De mens zelf ziet een teken, maar dat is allemaal vroeger, toen de Sanhedrin de grote vergadering er was, ging de man in na een getuigenis van twee getuigen, die kwamen van de plaats waar de man het eerste verschijnt, en dan kwamen zij naar Jeruzalem en hadden zij de tijd aangegeven wanneer dat was. Dat was het begin van de Nieuwe Maan. Daarom was het ingesteld. Soms wordt Nieuwe Maan twee dagen gevierd. Waarom? Soms was er, iemand, was er niemand in de omgeving van Jeruzalem waar de grote vergadering zat, maar zat iemand op een andere plaats en duurde het een dag en dag voordat de eerste twee getuigen konden aankomen in Jeruzalem. Je hoeft niet twee dagen te vieren zoals zij doen, zoals zij, zoals zij deden, of zoals zij doen, zij doen. Zij begrepen niet hoe het in elkaar zit ze volgen gewoon blindelings de traditie. Eén dag is het nieuwe maan en men moet het één dag vieren. Maar hier op aarde worden speciale dagen ook, voor, ook voor, door mensen. Hier aan de mens is gegeven om al die feestdagen te verkondigen, te weten.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 Geen Rosh Hashanah, geen Yom Kippur, geen Pesach. Het is allemaal gegeven aan de mens. Daarom dat voor iemand die verder voordert in de Kabbalah, zeg het zoals het in het Hebreeuws uitgesproken wordt: Kabbalah of Kabbalah, Kabbalah, eh, um, het aspect tijd verdwijnt. Voor hem of haar verdwijnt de kalender. Ik bijvoorbeeld let mij al een tijdje niet op de kalender. Het interesseert mij niet meer. Ik zeg niet dat jij dat moet doen, want ieder heeft zijn eigen ontwikkeling. Ik maak geen propaganda om niet naar de datum te kijken. Ik had jullie altijd gezegd, Kijk, dit zijn speciale dagen met speciale uitwerking. Er is welwillendheid van boven in die dagen. En dat klopt ook. Ik zeg niet, follow me, volg mij. Want ieder heeft zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen weg naar de volmaaktheid. Voor mij bestaat geen kalender meer. Als ik een afspraak heb met een met het anders, natuurlijk heb ik ook een agenda. Maar ik bedoel geestelijk: heb ik niet meer de behoefte? Heb ik dat niet meer nodig? Voor mij is het uitgestorven waarom omdat het van boven ook niet bestaat van boven zijn er geen feestdagen een mens groeit en eerst komt hij door de wereld van scheiding asiya yetsira door de werelden van scheiding, ja? drie werelden van scheiding. Asia, Yitzira, Bria. Die leeft nog in de scheiding van deze wereld en put niet uit de wereld, absolute. Die heeft dat wel nog, die heeft dat wel nog. Die leven mee met al die feestdagen enzovoort. Ik spreek niet eens over de religieuze mensen, want dat is allemaal komedie wat zij doen. Yom Kippur, het is één grote komedie. Ja, wanneer men dat religieus, traditioneel ziet. Ik spreek alleen van de mens die werkt individueel aan zichzelf, zoals jullie. Jij mag dat wel doen. Je mag denken aan Rosh Hashanah, als dat jou goed uitkomt. Ik weet jouw niveau niet, geestelijk niveau. Maar voor mij bestaat het niet meer. Mijn vrouw moet soms zeggen, oh weet je, vandaag is Yom Kippur. Ik zeg dan, oh mooi, fijn, meegenomen. Of the second is Rosh Hashanah, oh, my. Marfor me, make that absolute need out of the day van Pesach is Rosh Hashanah of Yom Kippur. He can't find when we have that And he is on Daleber, on, on Schaber. Voor mij bestaat wel panim en achorai. de voorkant en de achterkant. Ja, van de van Dat wil ik ook graag aan jullie vertellen. Alles wat bestaat, bestaat uit panim en achorai. de voorkant en de achterkant. Alles bestaat uit tien sferot. En niet uit allerlei feestjes, aan andere dingen die gegeven waren aan het volk Israël, en ook aan andere volkeren, om het verbond naar vlees te handhaven, ja, in het geval van Israël, volk Israël. Zij moesten het naar vlees doen tot de komst van Jeshua. Christenen hebben dat overgenomen en precies hetzelfde gedaan. Alleen in plaats van die, hebben zij een andere betekenis aan die feestdagen gegeven, vanuit hun um, perspectief, religieuze perspectief. Zij waren jaloers op de Joden. Ik ook, ik ook, we hebben nu ook onze eigen feestdagen. Eigenlijk is dat verbod naar vlees. Terwijl het verbod naar vlees al niet meer geldig is voor Hakadosh Baruchu. Voor de Heilige gezegend is. Wat moet je weten? Tien sferot. Tien emanaties van het licht. Dat is alles wat je moet. Weten. En een partsoef bestaat uit twee delen: onder de gezet, onder de borst en boven de borst. Daar moet je aan werken, steeds eenheid brengen tussen boven de gezet en onder de gezet, net als ze je binnen nu dat is ook het jaar, jaarcyclus. Boven de geze is het halfjaar zomerse dagen. Zoals we zeggen van maart tot en met augustus. Paniem. De voorkant. Bovenkant kunnen we ook zeggen. Leven bruist. Wij voelen contact. Celletjes gaan open, alles leeft, volle bloei. En er is een periode van half jaar van agorai. Van september tot en met februari. En die periode moet ik ook volledig met vreugde, geduldig en met moed en kracht beleven en doen. Zelf doen. Niet kijken dat het weer slecht is. Of andere die dingen die jou in deze tijd dwars zitten. Anders dan in het andere half jaar. Of andere dingen die jou in deze tijd dwars zitten. Anders dan in het andere half jaar. Kunnen we zeggen. Zo so, verbinden de zin. Maar in deze tijd is het. Net zoals, zoals goed en kwaad. Deze tijd komt overeen met kwaad. Maar goede kwaad, goedaardige kwaad, kwaad, kwaad, kwa, kwaad. Dat heet gwoerot. Eén van twee krachten in het heel. En vanaf maart is het een half jaar van chassadim. En nu is het een half jaar van Gwurot, streng. En ook die mogen wij hebben, want ook daarmee bouwen wij onze krachten, onze, onze partsoef. Het draagt allemaal bij aan onze persoonlijke geestelijke vervulling.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 Je gaat alles doen met blades.